10 uur. 10 Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De Griekse aandelenbeurs is na vijf weken weer open. Er zijn gelijk forse verliezen van zo'n 23 procent. Dat is de grootste koersval op een dag ooit voor de beurs van Athene. Vooral de aandelen van banken krijgen klappen. De beurshandel lag stil omdat de toezichthouders bang waren... dat de aandelenkoersen in elkaar zouden zakken door de Griekse crisis. Twee topmannen van verzekeraar Delta Lloyd stappen op... Financieel topman Rozen en de voorzitter van de raad van commissarissen Freins. De verzekeraar lag overhoop met de toezichthouder... over het misbruiken van vertrouwelijke informatie. Delta Lloyd werd handel met voorkennis verweten en kreeg een flinke boete. De rechter zei vrijdag dat die boete terecht was. Delta Lloyd denkt dat het nu in het belang is van het bedrijf... en al haar belanghebbenden om deze zaak zo snel mogelijk te sluiten. Op de luchthaven van Brussel voeren veiligheidsmedewerkers actie... Ze zijn bang om hun baan te verliezen omdat hun dienst geprivatiseerd wordt. Ook zijn ze ontevreden omdat de nieuwe veiligheidspoortjes niet goed werken. Volgens de vakbonden hebben de acties nog niet tot vertragingen geleid. Dat kan nog veranderen omdat er meer acties volgen vandaag. Reizigers krijgen het advies om ruim op tijd naar de luchthaven van Brussel te komen. De Saoedische koning die op vakantie was aan de Middellandse Zee in Cannes heeft zijn koffers gepakt... Hij zou vier weken in zijn riante villa aan het strand blijven, maar is al na acht dagen vertrokken. Tijdens zijn vakantie was het strand alleen voor hem toegankelijk en dat leidde tot veel protest. Honderdduizend omwonenden tekenden een petitie tegen het afsluiten van het strand. Nu de koning weg is, kunnen zij hun handdoekje weer neerleggen. Volgens een woordvoerder van de Saoedische koning had zijn vertrek niets te maken met de commotie. Het weer volop zon vandaag en warm maximaal 32 graden.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 Zo werd het 9 over 4. Welkom terug bij CFM Stanford. Zoals omdopen tot Surface Paradise Radio. Is dat wat? Nou, ik, uh, sta, ik zat er net aan te denken om daar maar locatieuitzending te doen. Ja, gewoon live uh, op uh, Surface Paradise. Ja, live. <tieden> Even met Henk overleggen. Ja, Henk, kom het goed? Jawel, jawel, jawel. Het <tieden> de derde uur van uh, dit programma met daarin de volgende onderwerpen.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 Amsterdam zijn nu, hè, overtuigend. Of in Australië. Of in Australië. Het maakt Het allemaal niet uit. Het is in geval een gezellige boel. Bij de ene evenement ga je nog lang niet naar bed. Nee. Bij de andere ga je op een gegeven moment wel naar bed. Ja, dat denk ik ook. Oké. Ja, waar gaan we het over hebben? is het al zover? Ja, het is al zover. Pit report. Ja, nee. Doe het even met een ander jingeltje. Ja, doe het met een ander jingeltje. Goed.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 Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Gaan we nog even door met dit Borst? Ja, dat gaan we zo meteen doen naar nou, deze, deze plaats. <laughs> Hier is salsa tequila. Zegt Max Verstappen en rijles. Ja. Hij heeft ze ook echt nodig, hè? Ja. ja. <laughs> Joh, eh, Anders Nielsen en salsa tequila. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, maar wat betreft de autosport is uh, niet alleen uh, nieuws over de rijles van Max uh, te melden. Maar nog veel meer. Ja, ook uit, uh, uit uh, ja, oud coureur uh, Damon Hill.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 de meest ingehaalde coureurs staan voor verder Robert Meri... en last but not least, Fernando Alonso. Nee, hey, dat meen je niet. Jazeker. Die had dat verwacht. Ja, een beetje een mclaren uh, anti jaar hè, dit. Hier is Craig Reporter in The Liquid Spirit. The liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand.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 Liquid spirit. Zeg me wat je wil, dan wil, dan wil, dan sta erop, stil van, stil van, stil van, zeg me wat je wil, dan wil, dan wil, dan sta erop, stil van, vraag me, We waren pas nacht, zat in de klas, naast Tom als een Willem voor Mark en Pas. Jij zat voorin, keek achterom, ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom? Je stuurde me terug, ik vind je lief, zit op een bollek en ik ben verliefd. Tien jaren later waren we samen.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 Ik ben zo simpel, doordat je weet wat ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Je weet wat ik me voel. Jij klaart muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ee, Ik neem je mee, ee, ee, ee. Ik neem je mee, ee, Ik neem je mee, ee, En dat was Gers Pardoel en ik neem je mee. Jawel, het is uh, bijna half vijf. Uh, weer gaan doen, het dier van de week. Terwijl ik schokkende beelden uit Amsterdam opzet. <lacht> nee! Nee, nee, nee, doe dat maar niet. Goed. Hoe is mijn meis. Meis, ja, me meis is een beetje sneu. Ja. Ja, want uh, me meis is een uh, terrier. En uh, de leeftijd wordt geschat tussen 1 en 3 jaar. En meis is een beetje onzekere meid die even de tijd nodig heeft om je te leren kennen als ze je eenmaal kent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 Kees Omstraat in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op de website wwwdierentehuis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 Just go ahead now Blindness, diamonds in his pockets And that's the grip now This one, City Monster Je meedoet met deze single uit de jaren 90, joh, de de Dat was Two Princes. Dit is Radio in het Zand. Dit is FM Zandvoort. En de komen ze aan de mamas en de papas.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 En dan nog een uh, Scootjesbericht. Joure is Scootjeskampioen. Hey! Voor kijk nou, het, voor het eerst in de geschiedenis is Joure kampioen geworden van het Scootjeszielen. Schipper Dirk-Jan Rijenga werd kampioen zonder de laatste wedstrijd te hoeven uh, zeilen. Want de wedstrijd werd namelijk afgelast omdat er te weinig winst stond. Dus Joure Scootjeskampioen. Tot zover. Van harte gefeliciteerd. En wil jij meekijken in de studio van uh, CFM Salford? De studio, de mooie studio aan de Tonweg, Tina. Ga dan gewoon even naar www.zfm-life.rl. Is hier Santa Claus?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 En stee, wie sie dich ansehen.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 Zaterdagmiddag 1 augustus 2015, de Oda aan het Zandvoortse strand. Jorden Bijs vimg. Dank Albert-Jan weer. Hij was weer, mooi, hij was weer mooi. Hij was weer mooi. Hij was weer. Hij was weer heel, heel mooi. <totstuk> Mealy Zalvoortsenstrand, hè, je hoorde hem net. Zoals even, gaan naar Lijkt me wel leuk. Nou, dat lijkt me een goed idee. Ja, Willem, Willem. Willem! Ja, ja, ja. Ja, het ja, daar een beetje, of niet? Er loopt hier storm. Het is geen storm, het is mooi weer, maar bij Stormclub az nummer 12 gaat het geweldig. De zon stroomt over het zand heen. Ik denk, je zit bij storm, maar je zit bij uh, bij, bij 12. Ik zit bij uh, Strandclub ANZ, nummer 12. Aanzee, ja, dat bedoel ik. Uh, ja, Aanzee, en dan hebben wij... Uh, ja, de, uh, ja, geef het de naam, de Sol uh, van de See, dus uh, de beste school. Misschien hoor je wat het achtergrond. Ja, ja komt ja, kom, kom wel goed. Ja. Ja, een beetje zachtjes, hè? Ja. Zo zee. Nou, wel je... beter, hè? We nee, hebben het gaat hartstikke goed. Uh, het loopt gezellig, de zon schijnt, het is lekker warm. En je bent al vanaf 4 uur begonnen, hè?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 Ja, maar ga ik hier allemaal doen. Ik draai gewoon de beste Sol, uh, de beste top 100 uh, van ZFM uh, zeg maar. Oké, okay, ja, de lekkerste Sol en Motang live aan Zee Strandclub 12. Uh, helemaal goed dan. Ja. Uh, uh, hoe heb je zo het contact gelegd met uh, nummer 12? Nou, uh, ik ken nummer 12, die ken ik van uh, de website www.zand.bruis.nl. Je, je meent ik, het. En hoor ik af van de maatweb. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> En uh, ja, van het een komt het ander eigenlijk. En verder moet ik wel heel eerlijk zeggen... de bitterballen zijn hier geweldig. <laughs> Daar heb je ze weer, die Daar bitterballen. Ze, hè, de ballen. Ja, dat, dat, dat gaat gewoon door natuurlijk. Helemaal goed. Een lekkere solmuziek. Lekker beetje een beetje een lounge. Lekker de motomuziek. En hapje, drankje hebben ze ook? hapje en een drankje we ze hier zeker? Ja, natuurlijk. Ja, je moet niks thuis meenemen. Dat is zonde. Ze dus hebben hier alles. En uh, de sfeer is goed. En we zeggen... Uh, Mensen uh, lopen lekker over het strand, ze luisteren, ze kijken deze kant op. Ze zien daar, een er staan met een CFM op de shirt. Kijk. Het, ja, ja mooie bedrijfskleding, uh, Willem. Ja, dat was nieuw, is dat. Ja, ja dat zag ik. <lacht> het is nog een beetje witjes, maar goed. Ja, maar moet kijken naar er twee bakken koffie op en een bakje bitterbal ziet het er helemaal anders uit, hoor. <lacht> ja, dat denk ik ook. <lacht> Jouw ja, er wel, uh, inderdaad. Ja, nee, nee, nee, maar de dus is hartstikke goed. En, uh... Is er al een beetje, een beetje publiek? Ja, er zit ook wel publiek uh, op het strand en de mensen lopen een beetje in de weer... want de zon die breekt net goed door en uh, dat gaat helemaal geweldig. Ja, ik was al bang van uh, dat woord uh, me, myself en I. Hé, hey, heel veel plezier hè, nou. Ja, het gaat helemaal goed komen. Uh, ik heb nog heel veel succes en we uh, zijn zien de samenleving. Ik zie jullie straks dan wel. Dank je wel. Hoi. Hoi. Nimação For me, myself, and I.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 Bij uh, ons collega Willem ja, op het strand. Zeker. Kan niet, wachten. Kan niet wachten. wachten. Zo is het. Mima Marcel van A, De single van uh, De La Sol. Ja, ik hoop niet dat het uh, Mima Marcel van A is daar op het strand. Nee. Ga even kijken. Jij ja, gaat. gaat even, ja, even ja, ik kijken. Ga, ik ga er even heen. Uh, even eh, 12: even kijken hoe Willem bruist daar op het strand. Zo is het. En Nou, uh, nou van, uh, om vijf uur neemt Fred het weer over ja, onze Ja, Fred, Fred, Goedemiddag, goedemiddag Fred. Goedemiddag. Hij, hij nou, is oké. weer. Ja. Hij heeft zijn programma weer goed gepromoot op Facebook. Krijgt net weer een berichtje binnen. Oké. Okay. Dit keer geen storm, wind en regen. <lacht> <He>? <lacht> Niemand houdt Fred, hij tegen. Nee, nee, nee. nee. Van vijf tot zeven. <lacht> en neem het voor jou met onze collega Fred. Dus blijf luisteren. Dus zo is het. He, wij zijn er morgen weer. Tussen twee en vijf. Gezellig. geld wordt op zondag. Ja, het wordt lekker warm, Dus ik Dus een broek warm. aan.